met het NOS-journaal. De koersen op de beurzen in Azië zijn fors gedaald. Maar een zwarte maandag waarvoor beleggers bang waren, is het nog niet geworden. De beurs van Tokio is gesloten met een verlies van ruim 2%. De Hang Seng-index in Hongkong noteert een verlies van 3,5%. Andere beurzen in Australië en Oost-Azië laten vergelijkbare verliezen zien.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 De goudprijs blijft maar stijgen. Voor het eerst in de geschiedenis ging de prijs van een troy ounce, 31 gram is dat, door de 1700 dollar. De prijs ligt nu op 1711 dollar. De goudprijs breekt al maandenlang records omdat investeerders goud zien als een relatief veilige belegging in onzekere tijden. De prijs van olie blijft dalen. Een vat Amerikaanse olie kost nu 84 dollar.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 In de Randstad staan files op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen Vlaardingen, Oost en knooppunt Benelux 3 kilometer. A13 richting Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 3. En op de A20 richting Gouda, daar staat ook 3 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. Al deze files worden veroorzaakt omdat de A20 naar Gouda is afgesloten door werkzaamheden. Tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein en dat duurt tot 15 augustus.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 Het begin van het uur van zover op zaterdag beginnen gewoon met lekkere muziek uit de jaren 70. In het vorige uur de selector en on my radio. En ditmaal een plaat van Delegation. Dat was Where in the Love. FM. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na drie uur een donkere studio, Albert-Jan. Ja, ik ga het licht maar even aandoen zo dadelijk. Want. Ja, Lek zei het al, maar hij hoopte. Die regenbui hing boven Scheveningen. Dus wellicht dat die ons gaat schampen. Laat hem daar spreken. Hij is ook zo weer verdwenen. Mocht het een beetje regen vallen, het is ook zo weer verdwenen. Oké. Okay. Ja, luisteraars, welkom terug in het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 Zaterdagmiddag en maandagmorgen van uh, CFM Radio Kim Wild en de kids in Amerika. En de kids komen meteen weer binnen. Ja, ja. dat krijg je. Zo plaat draait. Woudschappen gedaan hè? is gedaan. Ja, alles yes. weer in huis. Ja, mooi. Okay. Goed, uh, luisteraars. Uh, even kijken we vooruit op volgende week uh, zondag. Want dan uh, is weer Plas Duterte neergestreken in <laughs> Zandvoort.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 Hier hebben we straks nog een. Hier is Charles Hassnavour. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.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 Kom het muziek. ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45. I, don't feel like I just wanna lay in my bed. Snuggie, click to MTV so they can teach me how to Dougie, he's in my castle. is Ik zei het tegen je eigenlijk is de zondag zo'n dag, hè? Zo'n lees idee. Maar deze zondag dan heb je daar helemaal geen tijd voor, hè? want we hebben de samenmarkt natuurlijk in het centrum van Zandvoort. Dat schuiven we op naar maandag. Ja, maandag maken we er maandag <laughs> een uh, leesidee van. Hé, gewoon even je baas opbellen. Jo, ja. ik kom even wat ik? later. Want ja. Uh, ja. ik ben een beetje leuk. <laughs> goed, ondernemers uh, van Zandvoort Dat opgelet.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 Beachclub 10, 7 uur of 8 uur. Ja, dus voor alle ondernemers belangrijk om bij die avonden aanwezig te zijn. In ieder geval eentje. Hè. Ja, of je wilt nog een keer horen, ga je gewoon naar avond nummer 2 aan. Ja. Wat zeiden ze ook alweer? Dat, uh, dat uh, mag van mij ook natuurlijk. Helemaal geen probleem. We gaan ons opmaken voor vanavond. Een beetje jazz en zo so inzetten van Zandvoort. Heerlijk. Heerlijke big band muziek. Kijk, komt ie aan. S.B.I. The Beach Het Richt de meest op de zaterdagmiddag van CFM.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 Het ritme van Zandvoort wordt ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM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 be class with the elite baby and you mean not be hip to that jive like they talk in the street whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. you look like Venus done up and runs. and I know I'm a clown whenever you Ik me even af, he. is dat Jazz uh, Valley vanmiddag al begonnen? geloof ik wel, hè? Nou, hebben ze toch even een pakje regen te verduren, denk ik. Uh... It's raining in the valley. It's raining in the valley. Maar goed, laat de pret niet drukken. Ik geniet gewoon van de lekkere muziek die daar uh, gaande is. En dat gaan wij vanavond in het centrum van Sofort zeker ook doen tijdens Jazz Behind the Beach. Ja, we wel u genoot van dit nummer. Wie waren dit uh, Rob? Dat was uh, Arita Franklin uh, trouwens. Oké, okay, hartstikke. Goed, zoem in Nou, je houdt het goed bij. Je blijft er goed bij. Je, ja, ja, ja, ja. je verliest geen afstand. Nou, we wel u daarnaar luisteren, hadden wij een discussie even over die watertoren. Nou, we wilden nog één keer over hebben en dan houden we erover op. Hè? Daarna nooit meer. Want uh, gisteren vorige week is dan dat, dat, dat beruchte doek is, uh, is uh, af van de toren afgehaald.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 I found hear the Lord